Mark Hokke met het NOS-journaal. Het Joodse restaurant in Amsterdam, waar in december de ruiten werden ingeslagen door een Syrische Palestijn, gaat misschien dicht. De eigenaar van de zaak wil permanente bewaking. En als hij dat niet krijgt, sluit hij zijn restaurant. Gisteren schreef NRC dat de gemeente enkele weken voor de aanval al was gewaarschuwd over de dader, maar daar verder niets mee deed. De Joodse restauranteigenaar zegt geschokt te zijn en wil extra veiligheidsmaatregelen om zijn gasten in Amsterdam te beschermen. Drie Amerikanen die gevangen werden gehouden in Noord-Korea zijn vannacht op Amerikaans grondgebied geland. De mannen bedankten onder andere president Trump bij een tussenlanding in Alaska. Ze zaten meer dan een jaar achter de tralies in Noord-Korea, onder meer voor vijandige daden tegen het regime en spionage. De vrijlating van de drie was een van de voorwaarden van de Amerikanen voor een ontmoeting tussen Kim Jong-un en Trump die in de komende weken plaatsvindt. Vanuit Syrië zijn vannacht zo'n twintig raketten op Israël afgevuurd. Volgens Israël was het het werk van Iran, zijn veel raketten onderschept en is de schade minimaal. De raketten werden afgeschoten op militaire doelen op de Golanvlakte. Israël schoot terug en zegt tientallen doelen te hebben geraakt. Syrische Staatspersbureau zegt dat veel Israëlische raketten zijn neergehaald. Zo'n 23.000 kippen zijn omgekomen bij een stalbrand in Ospol in Limburg. Brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar twee andere stallen. Oorzaak van de brand in Ospel is nog niet bekend. De politie in Los Angeles onderzoekt de verdwijning van een peperduurpak van de filmheld Iron Man. De outfit lag in een loods waarin requisieten worden opgeslagen, maar is onvindbaar. Het is naar schatting ruim een kwart miljoen euro waard. Het gaat naar nou verluid om het pak dat acteur Robert Downey Jr. tien jaar geleden droeg in de eerste film over Iron Man.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 Laatste straat, laatste stukje Zandvoort. Ja. Daar uh, zijn we eigenlijk met z'n allen in één keer naartoe verhuisd. Ja. En wat is dat voor ja, een nou, pand? Ook, ook de, de jongensberg zitten. Oude colpit. Ja, ja. Daarnaast. Ook bij de oude koolpit. Ja. Oké. Okay. Ja. Helemaal, ja. dus. ja, helemaal aan het einde dus. Helemaal aan het einde. 400 bij vierkante meter ruimte waar jong en oud in beweging kan komen. Om de move kan ja. zijn. Ja. Mind, body, soul. Stukje voetbal. Hallo, spreek Nederlands. Sorry. In beweging, Pieter. Ja, bedoel... In beweging. <laughs> nee, maar Het grote voordeel is natuurlijk wel dat... Uh,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 Dus we dachten, ja, dan zit je precies aan de duinen. Dus maar gewoon... Mies, dan moet je zelf ook hardlopen hè, door die duinen. Nee, daar hebben we personeel voor. Nee, oh. nee. <laughs> nee wij werken samen met heel veel uh, verschillende docenten. En uh, waaronder ook iemand die dus bootcampen uh, kan doen. Ik ben meer van het organisatorische. Ja, die bootcamp, het is zwaar hoor. Het is heel zwaar. Ja. En vooral door die ja. duinen met uh, zacht zand en dergelijke. Ja. He, berg je ah, ja, ja, ja, ja. op, berg je af. Ja. Hey, en uh, kinderen, kinderen moeten bewegen. Hè, want we weten dat kinderen veel te veel achter hun iPadjes en hun, uh, hun telefoons ja, en computertjes zitten. Dus uh, daar moet uh, uh, ja. iets aan gedaan worden. Ja, we dat op een leuke manier yes. brengen. Ja.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 En de tickets zijn maar 15, 15 euro. euro. Dat is inderdaad uh, via www.boostyourhealth.nl de... ik, ik vind dat ik, altijd wel grappig, dat soort dingen hoor. Maar, het is wel aandacht. De deur hier achter ons staat open hoor. Ja. Dus we kunnen zo, we kunnen zo naar buiten als er echt uh, ergens paniek is. Uh.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 Yeah. yeah.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 even verklaard. Ik zal het toch? deze week weer ophangen? Oké, okay, nou dat was even. Wat maar we allereerst weken. de gezondheid. Die ja, vind dat is erg belangrijk, belangrijk voor jou. Ja. Die gaat ja. voorop.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 En we gaan dus nu van anderhalf tot aan zeventig en plus. Want hoe leuk is het dat je straks ook gewoon fitbaans met senioren. Ja. Nou weet ik ook dat er in Zandvoort... Ik op zo'n ding. Oh, tuurlijk. Tuurlijk, dat kun oh, dat dat oh, jij, kan Dat kan jij. Juist, en voor je core balance. Het is fantastisch, Peter. <laughs> nou, ik, ik vertrouw Marieke helemaal, hoor. Kijk. Maar daar, daar ken ik al lang genoeg voor. <laughs> er is een uh, mogelijkheid voor kinderen die zeg maar met een iets uh, beperktere beurs uh, met ouders uh, ja. toch...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 Bekende jonge figuren in Zandvoort. En die waren, ja, die waren gauw van school verdwenen. Maar ook namen werden veranderd. De, de Orange of de Wilhelmineschool kregen een andere naam. En de Koninginnenweg, en de Koningstraat, en de Wilhelmineweg kregen allemaal andere namen. Ja, maar ik schat op school D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 en dan zit je in Amsterdam en dan vraag je, je af hoe zou het in Zandvoort zijn. Ja. Heb je er niet de neiging om af en toe eens eventjes, maar je komt er niet. Je kon er niet in komen. Ik kon er niet meer inkomen. En ja. uh, NSB'ers mochten blijven zitten. Ja. Die zijn dan na de oorlog hebben, zijn die geëvacueerd, ge zal ik maar ja. zeggen. <laughs> dat maar het moet toch netjes. een enorme ervaring voor u geweest zijn in het zandvoort om dat allemaal bewust mee te maken. Dan naar Amsterdam toe.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 uh, uh, alleen op de Velg naar Friesland reed. Als je 15 bent? Nog ineens, als je tien bent, dan ga je al op die fiets. Een paar halen je moet, je, moet, je moet wat eten halen ja. uh, en dergelijke. Ja. Ik, heb, ja, ik heb tegen mijn ouders gezegd: Van. Ik ga weg, ik kom wel terug. Ik kom wel Precies. onderdak, maak je geen zorgen. Hier zijn mijn bondkaarten. Yeah. En ik ben vertrokken. En toen? Toen ben ik in Drenthe bij een allerliefste.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 Ook op het Gassensplein. En een, uh, Wie treden erop? Uh, we hebben één uh, artiest, Rob van Dam. En uh, die uh, is allround zanger. En die kan van de Nederlandse uh, -s -s -s muziek tot aan, uh, tot aan uh, Robbie Williams. Dus dat is wel heel erg leuk. En uh, is lekker, uh, gezellig, een lekker gezellig. sfeermaker. Het uh, is dus. een lekker gezellige sfeer maken. We hebben beurs gekozen voor een allround artiest. En niet alleen Nederlandstalig. Want we willen vooral een uh, breed publiek uh, trekken. En uh, ja, het is ook heel erg leuk dat hij dan ook rustige nummers kan doen tijdens het eten. Tijdens de barbecue. Ja. We hebben nu al 130 uh, reserveringen voor de barbecue. Zo.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 Goed. is heel belangrijk. Maar ja, eerst vandaag. Is nog even vandaag? Vanmiddag. Ja, wat uit. zijn de speerpunten vandaag? Wat is in ieder geval uh, nu uh, gastasbijn, Rommelmarkt, uh, om uh, om uh, 12 uur de kinderspelletjes, om vier uur Rob van Dam uh, met live muziek. Om 6 uur begint de barbecue, kaarten maar ze, kost, uh, Kunnen ze daar nog kaarten voor krijgen voor die barbecue? Ja, 12.50 okay. en het is aan de bar te krijgen. Goed. Ga naar dus uh, de bar ik denk dat de er zo vlapen. nog 20 kaarten over zijn of zo. Dat en we hebben, we hebben voor, dankzij uh, de scouting hebben we hele mooie picknickbanken gekregen. Dus daar zijn ze heel blij mee. En uh, door een sponsoring van hun kunnen we die picknickbanken lenen. En ik wil eigenlijk zeggen, Zandvoort regelt daar gewoon. Want dan blijft het in Zandvoort in en dan Zandvoort. gaat het ook nog een mooi doel. Ja. En tenslotte wil ik eigenlijk een heel mooi...